straatman met het NOS Journaal. Op een treinstation in Berlijn zijn gisteravond de politie lagen de twee mannen in een overdekt gedeelte van het station toen onbekenden hen overgoten met een brandbare vloeistof en vervolgens in brand staken. Duitse media melden dat voorbijgangers het vuur met een brandblusser uit een nabijgelegen fastfoodzaak hebben geblust. Over de toedracht van het incident in Berlijn is nog niets bekend. Opnieuw is in China een farmaceutisch bedrijf betrokken bij een groot schandaal. Het bedrijf heeft honderdduizenden vaccins verkocht die niet blijken te werken. Het gaat dit keer om vaccins voor baby's. Het bedrijf was al in opspraak doordat het nepvaccins op de markt had gebracht tegen hondsdolheid. Nu blijken ook vaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest niet te werken. In 2016 was er een vergelijkbaar schandaal in China. Toen werden honderdduizenden kinderen ziek door inferieure vaccins. Sommige kinderen zijn toen overleden. De paniek bij ouders is nu groot. De Chinese overheid is begonnen om kinderen die nu niet beschermd zijn alsnog in te enten. De Britse politie heeft in Londen nog eens drie mannen opgepakt... voor de zuuraanval op een peuter, gisteren in een Engelse winkel. Ze worden ervan verdacht dat ze betrokken zijn... bij het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Gisteren werd al een man van 39 opgepakt. De politiediensten van Nederland, België en Luxemburg... gaan meer informatie uitwisselen. Dat moet incidenten voorkomen, zoals dat met de terrorist... Ibrahim el Bakraoui, Die bevond zich op Nederlands grondgebied... zonder dat Nederland wist dat België hem zocht... Later pleegde hij een aanslag op de luchthaven van Brussel. Het weer. De zon schijnt flink vandaag. Het blijft droog en het wordt 26 tot 29 graden. Na morgen gaan de temperaturen dus verder omhoog... en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm... tot ruim boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig...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 Mettre entre les mains Montre ton rire ou ton chagrin Mais que tu n'es rien, que tu sois roi Que tu cherches encore les pouvoirs Qui dorment en toi Tu vois, ça ne s'achète pas Even na 4 uur op de zaterdagmiddag bij CFM. Zalvoort, nogmaals een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met Zalvoort op zaterdag. Als eerste plaats naar Tio's zijn weer voor 4 uur radio. Frans, Gaal en Ella Ella. En als je luistert op de maandagmorgen, dan is dit een herhaling van de zaterdag. En dan is het even na 10 uur en dan zeggen we goedemorgen. We kijken naar Q3 van de kwalificatie. Iedereen is op dit moment zijn outlap aan het doen, zoals dat zo mooi heet. Zettel op P1, Bottas P2, Rijkoon op P3. En Max Verstappen vinden wij op P4 tot nu toe in Q3. En wat gaan wij in uur 3 allemaal doen? Nou, natuurlijk ook nog met één oog kijken naar de 14e etappe in de Tour de France van Saint-Paul-Trois-Château naar Mande. Met nog een kleine 65 kilometer te gaan. En met de, de laten we zeggen, peloton op 9,25 minuten achterstand. ...op de koplopers, maar de Skytrein voert dat clubje weer keurig aan... ...zoals we dat vaker gedaan hebben we Zai vorige week... ...maar goed, wel gevolgd door Sunweb-renners. Uh, uh, dus uh, wellicht, ja, nogmaals, de, de, de finish ligt er met een hele steile beklimming... ...en uh, daar zullen de klassementsrijders het nog moeilijk krijgen... ...en hopelijk daar een schifting uh, zal gaan ontstaan. Dus het venijn zit hem absoluut in het, het, voor de klassementsrijders in het einde van deze etappe... Goed, je zei het al, de Q3 is aan de gang van de Formule 1... voor de kwalificatie voor de Formule 1-race in Hockenheim... Morgen vanaf 10, die vanaf tien over drie gaat starten. Daar kijken we natuurlijk ook naar. We hebben nieuws uit de wereld van de Formule 1... want de stoeltjes dansen die zijn zo'n beetje aan het einde van hun traject. En er zijn weer een aantal duidelijke dingen gekomen. Renners die gaan weggaan, renners die blijven zitten. U hoort allemaal tijdens Pit Report rond de klok van kwart over vier... Ik zou zeggen, genoeg, uh, half vijf natuurlijk het dier van de week. En we hebben weer een nieuwe en deze luistert naar de naam Dalia. En het gedicht van de week staat natuurlijk in het teken van de Tour de France. Uh, want vandaag, exact 50 jaar geleden, wist Jan Janssen de Tour de France te winnen. En wij gaan met u terug naar de tijd van Theo Komen en Hino en de Mont Ventoux... tijdens het gedicht van de week de Tour de France. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. En het luisteren en kijken kan je ook doen via www.zfm-live.nl Ja, in de eerste twee uur hebben we het een paar keer gemeld. We hebben kaarten weggegeven voor het Reuzenrad. En dat zullen we de komende dagen ook nog blijven doen bij CFM. Dus mocht je kaarten willen winnen voor het Reuzenrad... hou dan je enige echte eigen lokale radiosender in de gaten. Want zo tussen de programma's door worden die kaarten weggegeven. Wij hebben een aantal mensen gelukkig kunnen maken... die het juiste antwoord hadden. Het Reuzenrad is... 40 meter hoog, 40 meter hoog. En de kaarten die hebben we inmiddels klaargemaakt voor die mensen. Dus die kunnen gratis in het reuzenrad, maar we willen wel een selfie hebben... En dan kunnen we die weer op, uh, op internet zetten. Leuk toch, Albert-Jan? Ja. En ook doorsturen naar de eigenaar van, uh, van het Reuzenrad... die die kaarten ter beschikking heeft gesteld. Zo is het. En er staat zelfs VIP op, hè, op die VIP, kaarten. Ja, ja dus... wat krijg je nog meer? Je weet het niet. Je weet het niet. Dus gewoon uh, blijf luisteren naar CFM voor meer kaarten voor het Reuzenrad. Altijd leuk dat je daar uh, gratis in mag. Tot en met 30 juli nog op het Badhuisplein. Hier is Jay Bowen. Het is gusto, y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo Si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Me asusto, me asusto Hij Ik wil otra weer yo solo quiero hacerlo Ik wil y no sé lo doen. tú me insistes. Me dieron ganas de Ik Un par de miradas, y como Ik si nada va pasando el dingen se acorta la distancia. een paar dingen doen. Ik wil hier een Cuando ese o termino en realidadmente te gusto, de lejos se siente déjate llevar en el ambiente sígueme el plan que yo lo tengo en mente cuando empiezas a bailar no es justo no es justo y lo en tu mirar te gusto, te gusto.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 Het is wel een beetje het nadeel van deze J Balwin. Het klinkt allemaal een beetje hetzelfde hè? Al die hits, uh, die discords en dit is ook weer een uh, nieuwe single. En, uh, nou, het klinkt weer een beetje als hetzelfde allemaal. De Euro Breakdown, je hoort op trouwens vanavond weer met de 40 beste platen uit Europa. En waarschijnlijk staat tijdens het daarin uh, ook genoteerd. We hebben het niet over vorige plaat van J Balwin, maar wel over deze van de Clean Bandits en Solo. De nieuwe single van Klim Bennett en uh, Demi Lapito en Solo Solo. Het is uh, 18 minuten over 4. Ik krijg wel een leuk bericht van uh, Sean uit uh, België, onze vaste luisteraar. Hij zegt, uh, ik wil ook wel in het Reuzenrads. Ik kom er even aan. Nou. <laughs> Dan denk ik nooit dat je helemaal uit België heen komt uh, voor het Reuzenrad. Maar je weet het nooit hoor. Je bent van harte welkom, uh, Sean. Dat weet je. Het is tijd voor het Formule 1 nieuws en uiteraard ook de startopstelling van morgen voor de GP Formule 1. Ja, uh, allereerst. Nou, de Formule 1-coureur Sebastian Vettel start morgen bij de grote prijs van Duitsland vanaf pole position. De grote rivaal Lewis Hamilton begint vanaf de 14e plaats. Max zette in zijn Red Bull de vierde tijd neer. Voor Hamilton verliep de kwalificatie dramatisch. De nummer 2 van het WK-stand stuiterde in het eerste deel Q1 een paar keer hard over de curbstones en meldde vervolgens problemen met de versnellingsbak. De hydraulische druk was weggevallen... en de Mercedes-coureur kon de training... De, de kwalificatie niet meer hervatten. Vettel was op Hockenheim 0,204... sneller dan Valerie Bottas... en veroverde voor de 55 keer pole position. Nou, nog even de eerste vier. Vettel op pole, dat, dat is op zijn huiscircuit. Hij heeft deze race nog nooit gewonnen. Dus het zou voor hem een extra extra inspanning zijn om morgen de zaak naar huis te rijden. Uh, gevolgd door Bottas, de 6e met z'n tweeën op de front row. Gevolgd door G uh, uh, Kimi Rijkonen en Max Verstappen. En nog zoals gezegd, Hamilton start vanaf de 14e plek. En uh, onze grote vriend Daniel Ricciardo die heeft een twintig uh, plaatsen straf gekregen. Die start achteraan, maar die zal een inhaalrace moeten gaan rijden. Kijken we nog even naar de stand... Van de wereldkampioenschap, Sebastian Vettel met 171 punten. Nogmaals op de tweede plek, Lewis Hamilton met 163. Derde, Kimi Rijkonen 116. Daniel Ricciardo met 106. Valerie Bottas op plaats 5 met 104. En dan op de zesde plek, Max Verstappen met 93. Dus ook morgen, Max Verstappen best of the rest vanaf een vierde plek. En de race vangt aan om tien over de drie. En uiteraard live te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Gaan we verder met de, staart, de, de, de stoeltjesdans, om het zo maar te zeggen. De eerste die uh, is gaan zitten is Lewis Hamilton. Want Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes Formule 1-team met twee jaar verlengd. Het Duitse merk heeft de lang verwachte contractverlenging van de regerend wereldkampioen voorafgaand aan de thuisrace op Hockenheim wereldkundig gemaakt. Sinds eind vorig seizoen werd er volop gespeculeerd over de toekomst van Hamilton. De Brit zei steenvast in goed overleg te zijn met zijn team. Maar Witte Rook liet nog wel even op zich wachten. Voor aanvang van de thuisrace op Hockenheim... kwamen beide partijen eindelijk met een flossende woord. Hamilton blijft ook in 2019 en 2020 actief in een van de Zilberpfeilen. Wie dat ook doet is de Finn Bottas. Want de Rensstal maakte ook bekend dat het contract met de 28-jarige Finn... met een jaar is verlengd tot medio 2019. Met een optie voor nog een jaar. Geweldig nieuws voor mij. En mooi dat ik hier op het thuiscircuit van Mercedes bekend mag maken... zei Bottas op Hockenheimring... Het circuit waar dus zogezegd dit weekend de grote prijs van Duitsland wordt verreden. Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes en won drie Grand Prix. Volgens Mercedes is de Finse autocoureur van essentieel belang... voor het team en voor de prestaties van zijn teamgenoot Hamilton. Met de contractverlenging van Valerie, uh, Valtteri... hebben we het team nu al klaar voor volgend jaar... al dus een tevreden teamchef Toto Wolff. De prestaties van uh, Valtteri zijn uitstekend dit seizoen. Zonder de fouten die wij bij Mercedes hebben gemaakt... en de pech die hij heeft gehad... zou hij misschien nu wel de leider in de WK-stand kunnen zijn. Ja, als was is is geweest... Ja, ja, is als, is... Als... als... Ja, als is verbrande turf, toch? Goed, dan nog verder nog. Zoals gezegd, Mercedes heeft te veel fouten gemaakt... in het eerste deel van het Formule 1 seizoen. Dat erkent Toto, Toto Wolff van het Duitse renstal. We hebben minder punten gescoord dan we hoopten... en dat was voor een belangrijk deel eigen schuld. Er is één troost... We hebben nog steeds de snelste auto. Wereldkampioen Lewis Hamilton... won weliswaar nog de Grand Prix van Frankrijk... maar viel uit in Oostenrijk. En in Engeland had de Brit een slechte start... en een aanrijding met Kimi Raikkonen van Ferrari... waardoor hij vanaf de laatste plaats... aan een inhaalreis moest beginnen. In het wereldkampioenschap, zoals ik al gezegd heb... raakte Hamilton de leiding kwijt aan Sebastian Vettel. Dan ook, Force India wil voor het seizoen 2019... de bezetting van dit seizoen graag aanhouden. Dat betekent dat Fiji M Malia er veel aan is gelegen om zowel Esteban Ocon als Sergio Perez binnenboord te houden. Ook het personele bestand achter de schermen wil M Malia in stand houden... al wordt sportief directeur Otmar Schnautsauver... in verband gebracht met een overstap naar Williams. Ik wil ze allemaal behouden, daar is het team duidelijk in gesprek... met motorsport.com. We hebben allemaal een zeer goede band met elkaar... en we hebben de afgelopen jaren beter gepresteerd dan verwacht... met twee keer achter elkaar een vierde plek in het constructeurskampioenschap... En tot slot, wie laat zich ook weer van zich horen, Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone uit uh, vooral kritiek over, op de bestraffingen... die tegenwoordig in de Formule 1 uitgedeeld worden. Volgens Ecclestone zorgt het ervoor dat er minder geraced wordt. Enige tijd geleden, toen ik erbij betrokken was... zei ik al dat de technische regels vandaag de dag de belangrijker zijn... dan de sportieve regels, al dus de voormalige Formule 1-baas. Ze hadden bovenaan het reglement moeten uh, schrijven, niet racen. Ecclestone vindt niet dat er voor alle Piet Luttigheden... of, het, of voor heel wat zogenaamde raceincidenten een bestraffing moet worden opgelegd. Wanneer de rijders iets doen waarin, waarvan de teameigenaar of sponsor vinden... dat het niet bij hen past... dan tikken ze hem zelf wel op de vingers. Doe dat niet meer. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Morgen wordt dus de Grand Prix verreden. De Grand Prix van Duitsland in Hockenheim. Nou was er sprake van dat dit voorlopig de laatste keer zou zijn dat de Grand Prix daar in Hockenheim verreden wordt. Maar waarschijnlijk is hij er volgend jaar weer. Want ja, de plannen voor Amerika en Miami ja, die zijn even op een lager pitje gezet. Dus, waarschijnlijk ook volgend jaar nog een Grand Prix in Hockenheim in Duitsland. En Miami die staat nog wel even in de wacht. gaat er vast dus zeker wel komen, maar waarschijnlijk niet volgend jaar. Dus Will Smith zingt wel over Miami.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 storms ain't nothing to mess with but I can't feel a drip on the strip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 I gots to where the heat is on All night on the beach till the break of dawn Welcome to Miami Bienvenida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 Em. Ain't no surprise in the club to see slides. Still on Miami, my second home. Party in the city where the heat is on all night on the beach to the break breaking dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. Welcome to, my... Invenido, on, night, dawn. to Miami. Welcome to my... En de planning is dus dat daar ook een uh, Grand Prix gaat uh, plaatsvinden. In Amerika. In Miami. Dat was de uh, oude zomersingle van uh, Will Smith. Maar weer eens dus leuk. Hein, om weer eens terug te horen. Hier is Calvin Harris in Dua Lipa. En One Kiss. I'm the land in your eyes. I need your company tonight. Het was wel heel apart uh, Albert-Jan van de week. kreeg uh, kreeg in één keer een berichtje op mijn telefoon van uh, Shazam. Ken je dat, Shazam? Ja, ja. Ja, dat je de muziek uh, kan herkennen, hè? Ja, nou, de, de, bij deze plaat van uh, Dua Lipa en... Uh, hoe heet die? Uh, <laughs> Dua Lipa en uh, Calvin Harris en uh, One Kiss... was ik een van de eerste mensen die hem geshazamd had... Terwijl het nu een uh, groot hit geworden is. Dus, ja, nou, die is, wilde ik toch even kwijt. Dat zegt wat over jouw kennis met betrekking tot de muziek. Dankjewel, je Albert-Jan. Ja, ga zo door, ga, ga zo door. door. Het dier van de week, daar is het tijd voor. Ja, en uh, ze stelt zichzelf uh, even aan u voor. Voorzichtige dame zoekt thuis, dat is het motto. Ik ben een zachtaardige, voorzichtige dame van ongeveer zes jaar oud. En mijn naam is Dalia. En ik ben een kruising windhond. Ik kom oorspronkelijk uit het buitenland, maar het had daar geen toekomst. Toen ben ik naar Nederland gekomen om een gouden man te vinden. Ik ben vriendelijk naar mensen en gek op knuffelen. Of ik met kinderen overweg kan is het helaas nog niet bekend. Als ze wat ouder zijn en weten hoe om te gaan met een hond moet het geen probleem zijn. Ik ben heel rustig en hou er ook van om met respect behandeld te worden. Met andere honden kan ik heel goed overweg en een maatje in huis zou geen probleem zijn. Of ik ooit los kan lopen is niet bekend. Ik ben buiten namelijk een beetje schrikkerig. Dan moet ik even stilstaan om, daar weer, om, om dan weer te besluiten of ik wel of niet doorga met lopen. Een baas moet dus wel geduld hebben en mij hierdoor uh, heen kunnen helpen. Dit is niet heel erg lastig hoor, als je positief blijft volg ik snel. En na een week in het asiel gaat het wandelen ook heel goed... en loop ik vrolijk met iedereen mee in de duinen. Of ik alleen thuis kan blijven is helaas ook nog niet bekend. In het kennel ben ik heel rustig, netjes, zinderlijk en sloopt niks. Als het rustig uh, opgebouwd wordt, kan, kan worden, zal ik best even alleen kunnen zijn. Ik, ben, ik zoek daarom een baas die mij een kans wil kan, kan bieden op een mooi leven. Ik zal beloven dat je hier veel liefde voor terugkrijgt. Ben je nieuwsgierig geworden naar, naar mij en zoek je een lieve, zachtaardige en leuke sociale dame? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Dalia? Dalia verblijft momenteel in een dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website wwwdierenthuis want ook Dahlia verdient een thuis. Zo is me net bij jan dus ga voor Dahlia of de andere leuke dieren. Naar Kennemer thuis aan de Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort Nieuw-Noord. En hier is Robin S. trouwens. Show me love. Denk aan een barkeeper in de Halterstraat. Robin S. en uh, You To Show Me Love. Ja, we gaan zo'n beetje op naar het uh, gedicht van de dag. Heel mooi gedicht uh, in verband met 50 jaar Tour de France. Die hoor je zo meteen om kwart voor vijf. Maar tot aan die tijd hebben we nog een paar mooie platen. Waaronder deze van Alison Moyer. Tot zover de singel van Alison Moyet en All Cried Out. Ja, heb je nog een melding, Albert-Jan? Ik zie jou in een keer de koptelefoon opzetten. Dus nee, ik... Ik, zie, ik zie net dat de Lauwens ten Dam wegsprint bij, bij Sky. Ja. Dat is wel, werkelijk de stofzuiger van het peloton, hè, die Lauwens tendam Het slaafje. Die wordt, die wordt overal voor gebruikt. Ik vind het geweldig. Ook al komt hij helemaal gebroken over de finish. Hij zal zijn, zich altijd van zijn taken weten te kwijten. En uh, nu probeert hij ook een plaagstootje uit uh, te delen aan uh, de Sky-trein. Uh, om het zo maar eens te zeggen. We hebben nog uh, 47,6 kilometer te gaan. En uh, de gele trui zit in het derde clubje. Wat uh, op 14 minuten 20 achterstand is op de Leiders. Uh, nogmaals, het uh, venijn zit hem in de staart in de finish. Die wellicht dat we die niet mee kunnen nemen. Want dat is nog een hele steile klim. En dan zullen hopelijk wellicht nog uh, wat... Uh, wat uh, tijdsverschillen uh, worden gemaakt door de diverse mensenrenners. Dus uh, ik zou zeggen, uh, bl we blijven het volgen. En anders om vijf uur even de tv aanzetten. Zo is het. Tour de France. Le passage, ja. die kennen we dan ook wel natuurlijk... van uh, de avondetappen die we elke dag op tv zien. En daarna het gedicht van de dag. Tour, tour à tour. Komen we komen helemaal in de stemming voor de Tour de France En natuurlijk ook voor het gedicht van de dag En dat gaat ook over de Tour 50 jaar De Tour De Tour de France Volgde ik al mijn hele leven Met een transistor radiootje Op het Zandvoortse strand En En met Theo komen aan mijn oor En zo kwam ik De zomers door radio Radiotour kwam door het hele land. Jan Janssen woont toen in Parijs. En pakte vijftig jaar geleden de eerste prijs. Het was genieten, genieten van de Kneed, Henny Kuiper en Joop Zoetemelk. De ploeg, de ploeg van post was niet er verslaan. En ze hadden, ze hadden de gele trui vaak aan. En Theo...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 Ze strijden om het algemeen klassement. En straks, straks op de Champs-Élysées... daar staan de sprinters alle renners sprinten mee. Want, want in Parijs, daar is de winnaar pas bekend. Jan Janssen won vijftig jaar geleden toen in Parijs... en pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de Kneed, Henny Kuiper en Joop Soetemelk. De ploeg, de ploeg van post was niet te verslaan en hadden heel vaak de gele trui weer aan. En Theo, Theo komen zat weer achter op de motor, de etappe te verslaan. De Tour, de Tour de France, de tijd van mijn leven. Ik luister naar Radio Tour, de strijd tussen Joop en Hino. De Tour, de Tour de France, de tijd van mijn leven. De van toe. En Alpe en en Radiotour van 2 tot 6. Nou, als je dan uh, toch bezig bent, Albert-Jan... heb je nog een uh, tourflits voor ons, of niet? Uh, nee, dus, uh, net even niet. <laughs> net even niet, so, Oké, okay, dankjewel voor het uh, mooie gedicht. Maar het gedicht volgende plaatje dag. wel. Het volgende ja, het plaatje volgende wel. plaatje. Oké, okay, daar hebben we een tourflits in. Nou, dat is leuk. Ja. Even kijken hoor. Komt-ie aan, komt-ie aan.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 van hier loopt het toe de, de Frans, de tijd van mijn leven. De mond van toe en op de west, radio tour van twee tot zes. Ja, je kan helemaal helemaal Ik hier komt het nieuwe thuis ook raakt Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemene klassement.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 De Toe de Frans, de tijd van mijn leven Geluisterd aan mijn radio De strijd van Joop en van Ilo De Toe de Frans, de tijd van mijn leven De move van toe en op de S. Radio toer van 2 tot 6 Het is nog maar 24 seconden. Oh jongen, we worden in oud met nog ruim 4 kilometer te rijden. Tour de France. Ja, en als je deze klassieke fragmenten hoort, uh, Albert jan moet ik meteen weer denken aan de, uh, de Tour de France. Die hebben we van de week ook een keertje kunnen volgen. En wat mij opviel, dat ze tegenwoordig ook weer zo'n uh, motorcommentator uh, uh, in, de, in de tour hebben. Alleen gaat het helemaal nergens meer over. Want tegenwoordig met al die technieken ben je al veel eerder op de hoogte van de informatie uh, die beschikbaar is... dan uh, diegene die achter op die motor zit. Dus, uh, ja, ik vind ja, ook dat ze... een. Uh, Zo'n video moet. De, gaan de Video Reverie. Nou, zo'n op gele motor met zo'n vent, of zo een pluikje erbij. Nou ja, ja je, je weet het maar nooit hè. Misschien komt het wel. We houden het gewoon in de gaten. Leuk joh, De Tour de France Die is nog wel even aan de gang en uh, dan uh, eindigt hij uiteraard weer in Paris. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Ja dit soort muziek wil ik eigenlijk veel vaker horen op de radio, Het moet gewoon geregeld worden. Yo, de commande, adieu. De single van deze dame. Die, hoe heet ze ook weer? Albert Jan, weet je het nog even? Ik ben hem in één keer kwijt. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, ik ben Jij bent een prachtig nummer. Het is maar goed dat we bijna aan het einde gekomen zijn <laughs> ja, van deze cool. aflevering. We gaan ze dadelijk naar huis. Maar uh, we gaan eerst nog even twee platen voor je draaien. Waaronder Eric Clapton. Hier is Change the World. We're back and reach the stars. Pull one down.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 Dankjewel Erik, dat was hem dus heel van Erik Klepter en Change the World. een van zijn beatrits wat mij betreft. Het is drie minuten voor vijf uur bijna tijd om weg te gaan. Je hebt nog een korte toerflits voor ons. nog Met nog 38,4 kilometer te gaan. En de gele trui op 15,56 minuten achterstand. Maar daarin natuurlijk alle, alle klasse mensen, renners. Eh, en nog daartussenin ook nog de, een, een groepje van twee renners... die zijn weggesprongen uit het peloton... Maar goed, vooralsnog uh, uh, ruim 38,3 kilometer te gaan naar die hele steile finish. En uh, dat belooft nog uh, heel veel spektakel voor de kwaliteitsrenners. Dus ik zou zeggen... Uh Radio Tour aan. Zo is het. En wij zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende Zo week weer. Zo geen Fred. Want hij is nog steeds op vakantie. En terecht. Hij geniet daar heerlijk. Hij van. geniet daarin. En luistert ook tegelijkertijd naar uh, CFM. Tuurlijk. Dag. Prettige vakantie Fred. Ja. Dag en Tot twee... over twee weken. Hè? Twee weken is het nu. Twee weken is het weer, ja. Zo is het. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En bedankt voor het luisteren. Fijne zater zaterdagavond. Dag. Doe, doei doei. really might you made.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 You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a goon. Enjoy it, it's your last chance and air. So always look on the bright side of death. Adjust. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.